Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de zoektocht naar Marley heeft de politie een signalement van een man verspreid. Er is een Amber Alert voor het meisje van 13 dat uitgegeven... omdat ze vermist is, sinds ze vanochtend van school weg fietste. De politie heeft het nu een signalement verspreid van een man... met wie ze vanmiddag werd gezien. De man reed op een zwarte e-bike met een opvallend groene zadelhoes. Drie jaar geleden was er ook al een Amber Alert voor haar. Toen werd ze later gevonden bij haar vader, die haar had meegenomen. Bij een op de zes scholen is de ventilatie nog steeds niet oké. Okay. Minister Wiersma voor Onderwijs wil dat deze scholen dat fixen. voordat corona mogelijk weer opleeft in het najaar. Wiersma maakt hiervoor nog eens 140 miljoen euro vrij. Het geld is bedoeld voor de schoolgebouwen met de slechtste ventilatie. Ook krijgen scholen meer geld voor CO2-meters. waarop te zien is of meer ventileren in lokalen noodzakelijk is. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaat om tafel met drie bedreigers. De Drie mannen waren woedend over de keuze om de Ajax-huldiging van de Arena te verplaatsen. En ze stuurden Halsema dreigberichten. Daarna werden ze opgepakt. En nu gaat ze dus met hem praten. Omdat ik denk dat een persoonlijke confrontatie voor hen misschien meer effect heeft dan door het strafrecht lopen. En daarom heb ik er in dit geval voor gekozen. Dat betekent niet dat er helemaal geen rechtszaak meer komt. Dat bepaalt het OM na de gesprekken. En op Schiphol liggen tienduizenden koffers te wachten op hun eigenaar. Dat komt door een foutje in de afhandeling vorige week. Onze verslaggever ging op zoek naar de koffer van haar broer. Het is heel gek, want je kan eens gewoon rondlopen tussen alle bagage. Ik zal even kijken. Ik zie hier een rollator van de familie Fuik. Ik zie hier een, hier een fragile, een hele mooie Fender-gitaar in een koffer nog liggen. Ja, de koffer van haar broer kreeg ze helaas niet gevonden. Ondanks de behulpzame medewerkers van Schiphol. En dan nog het weer. Vanavond komen er buien in het oost en noordoosten. Ook wat zwaardere onweersbuien. Morgen een rustig dag. Aardig wat zon en een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits in onze regio is bijna voorbij. Er staat nog wat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, Zes kilometer met een klein kwartiertje vertraging. En twintig minuten op onthoud op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. Twee kilometer file.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 Autobedrijf Sandvoort, ook robert op zaterdag. Zin in Sandvoort? Is zin in ZFM. Met nu alternative FM. it. Bye.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 toch wel achter de schermen de Piers Songwriters Guild doen. Want dan ben jij toch ook een van de... ja, Het is altijd weer zo van exponenten, maar dat vind ik ook weer niet, weet je. Maar je bent wel een van de meest actieve mensen in dat gilde. Ik durf te zeggen dat ik samen met Frank Bond... een van de twee, drie organisatoren ben. Met Bianca Vos er ook bij. En je vraagt of dat te maken heeft...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 Het is niet zo dat je dan op een gegeven moment. Ja, weet je. Ik heb, ik heb het, dat ook wel eens. Dan ga ik uh, met volle overtuiging eraan beginnen. En ineens, ja, dan, komt het, dan komt dit er tussendoor. Komt dat er tussendoor. En dan, ja. Ja, dan is dat boek ineens uh, uit uh, de aandacht uh, verdwenen. Dus... Ja, en ik woon sinds, uh, sinds twee jaar uh, op mezelf. Dus uh, ja, ook.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 I'm about to fly, spread my wings.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 De valt. De tank is vol de route die gaat door Op de pon met mijn voeten op het dashboard. Voelt goed om onderweg te zijn. En op de achterbank is er nog een plekje vrij de stap in. En een backpack, een gitaar en een pak op maat. En als alles past in de kofferbak, kan die dicht en we gaan. Ja, we gaan, we zijn onderweg, op naar de volgende plek. Een plek die wij nog niet kennen. Ja, yeah. een hoodie en een backpack, een gitaar en een pak op maak. En als alles past, alles past en we gaan. the fool, the black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 Het is al zo laat, ik kan de ochtend proeven. Mijn chick wordt later een mail, misschien toch een koeker. Kan je steltje kaken als pastoor in je koeken? Jong vloei, laat dags de champagne vloeien. Uh, alle soorten money, zelfs franken boeien. Uh, zou dat al mijn is die nog planten groeien? Werk mezelf in het zweet, dus ik mag langer douchen. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij.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 1, 2, 3, wordt nog steeds verdiend 4, 5, 6, dan is alles weg 7, 8, 9, is nog steeds een feestje Dus doe niet verlegen, kom maar bij lieve schat Wil je leven zeg ik ga je liever af diep in de graf, we gaan diep in de drank Ik vind jou het leukste en het liefste als je lacht Geld rolt hier en niet in mijn graf Ja, ja, pot cheese net en chaladas Maar geef het sneller uit dan dat het komt Het is een drama Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij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 Je zou bijna denken die woont door de express. Niet zo goed met zenden geldt ook niet met mij. Betalen voor het schenken dan geldt niet voor mij. Je zou bijna denken die woont door de. Young Louis was dit uh, met express en uh, het is niet zonder een reden want. Uh,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 Twaalf ja, ja, ja, ja. stuk's, oké. Okay. Ja, zeker. Dat is een volwaardig uh, album. Uh, dat is een volwaardig album, zeker. Ja, uh, maar jij bent uh, erg rap met, uh, met nummers uh, in dat opzicht. Uh, Twee en bij minuten, bijna drie. Dus uh, binnen een half uur uh, zijn we door het album heen, als ik het. Uh,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 Hij zit dan gewoon vijf minuten in zijn eentje een beetje autistisch uh, te pingelen. Hij hmm. me aan van, uh, hoe gaat het bij jou? En dan heb ik vaak ook gewoon een tekst, zo gaat het eigenlijk. We He? kunnen er heel veel wiskundige formules op loslaten, maar daar, daar, daar, daar ga je niet uitkomen denk ik. Nee, nee, oké, okay, dus het uh, dus is altijd een beetje een samenspel tussen jullie twee, als ik het, het zo hoor. Uh, wat, wat, uh, wat is, ja, hij, je zegt producer, maar wat doet hij nog meer?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 Ja. En uh, <laughs> zo simpel is het. Ja, nou, dan hoeven we het dus ook niet verder uit uh, verder En, en, en, en uh, mijn vader, die heet ook Louis. En ja. die noem ik altijd OG Louis. Ja. Dus original uh, Gangster Louis. En uh, ik ben van <laughs> de jonge versie. Ja. Uh, het, heeft ook niks, het heeft ook niks met die, uh, met die voetbaltrainer te maken, hè? met het uh, daar, ik, ik, ik, ik, vind, ik ben groot fan. Een groot fan. Oké. Dus, <laughs> okay. Uh, okay. dus uh, daar heeft het niet direct wat mee te maken. Maar als je dat. Uh,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 Bissep, bisse. half negen s morgens is de klussen, Ik heb misschien wel geen Mustang, maar kan je brengen waar je wilt Spring maar op mijn fiets. reed alleen al even langs En ik ben alweer verliefd, zijn ze allemaal top Maar deze is het keer de, de, de. Tot hoe laat geef je les, want ik wil je weer zien Auw, juffen, laat je horen voor de juffen, voor de juffen Leut die juffen, buit de juffen, maar, ook maar ook ouder, Laat ze weten dat we even van ze houdt, I love kiezen ze allemaal trouw, oei Hé, hey, laat je horen voor de juffen, voor de juffen Middelbaar, inderdaad, maar ook ouder, maar ook moet je kijken wat ze vragen op mijn schouders. Hou me vast, ook al ben ik niet te houden. Hey. Oepsie, hoe die bijna de conciërs vergeten. Ik hoorde via, via ergens s'n erg ontevreden. klussen doet ze echt dan nog Dus ik wilde vragen of ze met me wil Oké, Grote shout nou of zijn ze beheert. Mijn vrouw van Mossel was die hele meneer. Was ze niet het eerste uur, ik had mijn wekker verkeerd. Maar mijn proef heb ik wel gehad, dat ze een gekke geleerd. Uh, deze tijden ben ik alleen maar aan het bijklussen. Meer stress dan een les van scheikunde. Nee, ik hoef niet te horen wat zij kunnen. Ik wil al, wat en al een tijdje geen tijd voor zei ik je ze is en ze willen op mij klussen. Ben op positiviteit en allerlei luieven. En ze kunnen bij mij duiken. hate voor je, heet voor je, ah. helemaal hartstikke heet voor je. hate voor je, hate voor je, hét ah. voor je, helemaal hartstikke heet voor je. hate voor je. Ah. Heet maar oh, je, ma Boeie. helemaal hartstikke heet voor je Heet voor je, heet voor je Helemaal hartstikke heet Laat je horen voor de juffen Sleut die juffen bij die juffen, mout Laat ze weten dat wil van ze hout. Allo, kan ik kiezen dus ze allemaal trouw Hey, laat je horen voor de juffen Voor de juffen, middelbaar in de het Moet je kijken wat ze dragen op je schouder Hou me vast, dan ben ik niet te houden hey Dit is voor de juffen Shouten naar de juffen Heet voor je, dit is voor de juffen Laat je horen voor de juven, geef voor juf, dit is voor de juven, kleine schak naar de juven. Dit is voor de juven, laat je horen voor de juven. Goed zo naar de juven, let's go, ey.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 Fine boss, leave loss, yo gave a mild smile, like the waves and make Up, rise me in like it hey. Stick it all sandal. Relax, clump in your swampsuit and, and backstress. Ook, yeah. Special fiets up a timeless joint. The double, the same with the vibes in Fonkerveen. Roll in the, the, the bar, let the guitar talk or fire. my floating out and I'll fang holiday. Lick it, sis, take a sire, be your weg. stress, vreemd with the squeeze. as your private life card, want it's high-tight serve. your mind not be with my five star service. Yes, my ik zet stil en visualise Plus, voeltrap naar die beach house. Ik vind ze schrik gek wat ze Die endless. combo zo, die beste verlaatste. Let's go. To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 Het was hem, deze vanguard uh, van artistiek, want dat uh, is uh, de man uh, die het uh, heeft uh, bedacht. We draaien er nog heen uh, tot aan het uh, nieuws van 8 uur. Ik zou bijna zeggen slaat over, want het is alleen maar Hélène die, uh, die bende. En dat is Hélène met Duinen. En daarna gaan we echt beginnen met drie blokken van twee met Roy de Smet... die vanavond live muziek laat horen.